12. Uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Met DJ Eddie Keur blikken we zometeen terug op 25 jaar Radio Team Gold. En een mediaforum met Marianne Zwagenman en Tom Verlind. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. ING erkent in een interne mail dat het beter moet. Rechtszaak tegen Joep van den Nieuwenhuizen is begonnen. En PVV-leider Wilders wil een maand zonder BTW. Vandaag veel bewolking, maar in het noorden schijnt ook geregeld de zon. Plaatselijk valt er wat motsneeuw. Of sneeuw, verder is het droog. 6 of 7 graden wordt het. Wel waait de noordoostenwind nog altijd matig tot krachtig. Morgen verandert er weinig in het weekend. Dan neemt de wind af en dan schijnt weer vaker de zon. Dan wordt het ook iets warmer, 7 tot 9 graden. De storing bij ING gisteren met het internetbankieren... die houdt ook vandaag nog altijd de gemoederen bezig. Economie-redacteur Merel Stiklorum hier aangeschoven. Merel, uh, laatste nieuws van ING? Ja, ze zijn toch wel wat geschrokken door alle commotie die is ontstaan. Vanochtend de uh, opening van alle kranten zo ongeveer, die storing bij, uh, bij ING... Um, we hebben uh, uh, ja, ze, ze erkennen in elk geval dat er wel zeker wat mis is gegaan, ook met de communicatie naar de Het duurde de lang toe. voordat er nieuws naar buiten kwam, hè? voordat ja. ze zelf met een verklaring kwamen. Ja, ja. en voordat er een beetje, uh, uh, voordat ze een beetje konden zeggen wat er nu aan de hand was en voor, de, voor er überhaupt een reactie was inderdaad van de ing. Um, we hebben een, een interne mail van ING naar de medewerkers toe. Daar hebben we de hand op weten te leggen. En ook daar uh, wederom uh, erkenning dat er wat mis is gegaan... en dat het beter moet naar klanten toe en ook naar medewerkers toe... dat, het, dat er eerder duidelijkheid uh, uh, moet komen. En uh, verder is nog opvallend dat ING in die mail zegt... dat uh, de bank meteen maatregelen heeft genomen... Um, gisteren, waardoor mensen tot 250 euro zouden kunnen opnemen... ongeacht hun saldo en ook bij alle pinautomaten zouden kunnen betalen. Nou ja, wij hebben berichten uh, van gisteren in elk geval dat dat niet zo was. Mm. Dus er dus, is nog veel onduidelijk. En we dus zijn ook nog aan het uitzoeken hoeveel mensen er nu zijn getroffen... en dat soort zaken. Hoe verklaren ze de problemen? Wat was er aan de hand? Um, uh, nou, een, uh, het paasweekend speelde een belangrijke rol, staat dus in die interne mail. Daardoor zijn vertragingen ontstaan in het uh, doen van betalingen... en ook waren er dubbele afschrijvingen. paasweekend zou juist zeggen dat het dan juist rustig is... maar ING uh, zegt dat er juist veel betalingen in het weekend waren... Um, uh, nou ja, daardoor zagen mensen hun saldo, uh, een verkeerd saldo, dat klopte helemaal niet. Hm. Uh, en dat was dus de reden uh, ja. voor, um, uh, ja, voor die storing. Voor en dan ging het dubbel fout, want niet alleen die problemen, die storing, uh, waardoor het op uh, de rekeningen fout ging. Maar vervolgens ging het ook in de communicatie fout. Hè? Ja. Ja. Ja. Dan kunnen we nog meer verwachten van ING, want ze hebben, ze hebben dus intern een mail verspreid. Uh, komt er nog meer? Nou ja, vanochtend hebben we de woordvoerder bij ons op de radio gehoord... Uh, tot nu toe uh, schuiven ze geen uh, grote baas naar voren. Dat is wel heel opvallend. Uh, vorige keer, een jaar geleden, was er ook sprake van een grote storing. Ja. Toen, daarna, vielen net de jaarcijfers... waardoor meneer Homme, de topman, uh, meteen commentaar daarop kon geven. Die hebben we nu nog niet gehoord. Nu uh, wil hij geen commentaar geven. Wel horen we later vandaag de directeur Nederland, uh, Nick Juh... die wil alleen op de radio, niet op tv. Ook weer uh, heel opvallend... Um, um, maar dat is dus wat we nog van ING kunnen verwachten vandaag. Ja, het is nog onduidelijk of ze nou precies te weten zullen komen wat er technisch aan de hand uh, is. dank je dankjewel. In Rotterdam is de rechtszaak tegen Joep van der Nieuwenhuizen begonnen. Voormalige bedrijvendochter Dokter staat terecht voor omkoping, valsheid in geschriften en faillissementsfraude. Paul Sanders volgt deze zaak. Paul, uh, waar komen die verdenkingen vandaan? Nou, die verdenkingen die komen uit uh, een, een onderzoek... dat het Openbaar Ministerie de afgelopen tien jaar, de afgelopen tien jaar heeft gedaan. Uh, bestaat eigenlijk uit drie, er zijn uit drie punten die uh, van Nieuwhuis te lasten worden gelegd. Als je dat even zo samenvat. De eerste is omkoping. Hij zou uh, de voormalige directeur van het havenbedrijf in Rotterdam hebben omgekocht... door hem bijvoorbeeld een appartement in Antwerpen te leen te geven... en een bepaald bedrag naar een Zwitsers uh, bankrekeningnummer over te maken. Uh, en daar in ruil voor zou het havenbedrijf garant staan... Voor bepaalde miljoenen leningen. Dat is één. Twee, zou hij uh, valseite geschriften hebben gepleegd. Dus allerlei contracten, de datums hebben veranderd en dergelijke. En het derde is uh, faillissementsfraude. Dat is het derde punt dat hem ten laste wordt gelegd. Faillissementsfraude. Hij zou geld dat eigenlijk ook is was voor schuldeisers bij het failliet gaan naar het bedrijf RDM hm. zou hij hebben weggesluist. En uiteindelijk daar zou hij zelfs zijn voordelen mee hebben gedaan. Hm. Nou is er door het openbaar ministerie behoorlijk wat tijd gestoken in de voorbereiding van deze zaak. Maar tien jaar, dat kom je niet vaak tegen. Tien jaar is eraan gewerkt. Waarom zo lang? Ja, het is natuurlijk een ontzettend omvangrijk onderzoek. Er zijn uh, vele... Tienduizenden pagina's aan dossiers. Uh, ik geloof dat uh, het 23.000 pagina's uh, alleen al. Uh, als het gaat om, uh, om, uh, om deze zaak. Uh, ja, Het is een heel omvangrijk onderzoek. En het is een onderzoek waarbij heel veel uh, buitenlandse regeringen zijn betrokken geweest. Waarbij de Field betrokken is geweest. Waar ook, uh, de, er zijn heel veel partijen betrokken geweest bij deze zaak. En daarom heeft het zo lang geduurd. Hmm. Van de Nieuwenhuizen zelf, Paul, hoe staat die in deze zaak? Nou, die is heel strijdbaar. Die zegt, uh, uh, ja, we, we, we, vanochtend kan hij heel optimistisch hier met uh, koffers vol met dossiers aanlopen bij de rechtbank. Uh, hij had er zin in, zo zei hij het ook letterlijk. En uh, uh, ja, hij vindt alle aantijgingen aan zijn adres vindt hij onzin. Het is zwartmakerij. Hij heeft ook de afgelopen jaren heel moeilijk zaken kunnen doen omdat zijn naam nu eenmaal besmet is. En hij is vastbesloten om zijn eigen naam te zuiveren en het Openbaar Ministerie alle hoeken van de rechtbank te laten zien. Dat waren uh, niet letterlijk zou worden, maar wel in ieder geval van die strekking. Nou, ik heb er erg veel zin in. Ik ben blij dat ik na tien jaar eindelijk uh, mag gaan aantonen... wat er echt gebeurd is, wie er allemaal van wisten en hoe het gegaan is. Een strijdbare Joep van de Nieuwenhuizen. In de bijdrage van Paul Sanders vanuit Rotterdam. Dankjewel, Paul. De Argentijnse regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De afgelopen dagen zijn meer dan vijftig mensen omgekomen bij overstromingen. De meeste doden vielen in La Plata, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Buenos Aires. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen. Alleen al in Buenos Aires zijn volgens de burgemeester 350.000 mensen getroffen. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. Vicepresident Vice-president Donner van de Raad van State geeft de politiek een onvoldoende voor duidelijk beleid. Bij de presentatie van het jaarverslag van de Raad was hij kritisch... over de manier waarop wordt omgegaan met wetten en plannen. De wet is bij ons bedoeld als de meest bestendige vorm van overheidsbeleid... En de laatste jaren constateer je helaas vaker dat het wetgevingsproces eh, zichzelf niet meer kan bijhouden. Eh, het afgelopen jaar was dat door het wisselende politieke constellaties dat het meermalig gebeurde. Dat wetten net waren ingevoerd en dan alweer werden ingetrokken. Of dat ze tijdens het proces van behandeling dan weer niet doorgingen, dan weer wel doorgingen. Dat zijn zaken die niet bijdragen aan het gezag van de wet... en de aanvaarding van wetgeving. Donner wijst ook op het gevaar dat burgers ophouden met geld uitgeven... als ze niet precies weten hoeveel ze in de toekomst moeten inleveren. Eén maand geen BTW betalen, minder accijnsen op benzine... geen gesleutel aan de hypotheekrenteaftrek. Het zijn een paar voorstellen uit het tienpuntenplan van de PVV... om de Nederlandse economie een grote impuls te geven. Magreet Boer praat erover met PVV-leider Geert Wilders. Eén maand geen btw betalen, wat levert dat op? Nou, dat levert een enorme boost voor de economie op. Kijk, waar Nederland nou mee wordt geconfronteerd zijn allemaal belastingverhogingen. In een tijd dat het economisch slecht gaat. Dat het consumentenvertrouwen het laagste punt is ooit. Dat er een recordtempel bedrijven iedere maand failliet gaan. Dus wat wij nou willen, is om die, ja, die economie een boost te geven. Door mensen minder belasting te laten betalen. En dat kan door één maand, de maand nadat mensen hun vakantiegeld hebben ontvangen in mei. Om in juni dan vervolgens te zeggen van nou je hoeft nergens btw over te betalen. Dat hebben we ook netjes gedekt. Want als je één jaar niets geeft aan ontwikkelingshulp. Dan kan je dat geld besteden om die ene maand btw vrij in Nederland te betalen. En daardoor te zorgen dat mensen weer geld gaan besteden. Dat ondernemers weer geld in hun portemonnee krijgen. En dat de economie weer een boost krijgt. Een maand btw vrij, een ander idee of voorstel van de PVV is accijnzen verlagen, belasting verlagen. Ja, dat kost toch ook allemaal heel veel geld? Zeker, en dat hebben we gelukkig ook allemaal keurig gedekt door allemaal subsidies, vaak duurzaamheids- of groene subsidies, innovatiesubsidies weg te halen. Je kan bij Europa. Nog een hele hoop geld weghalen. Het gaat ontzettend slecht met Nederland economisch. Omdat we alleen maar worden geconfronteerd met belastingverhogingen. Nou, wij willen belastingverlagingen. En dat vinden wij nu even belangrijker dan miljarden naar Afrika te sturen. Staatssecretaris Wekers die heeft al gereageerd en zegt. Nou, het is een sympathieke voorstel. Hè? Belastingverlaging kan niemand tegen zijn. Maar het is toch meer voor aan de borreltafel? Ja, de heer Wekers is in staat om in een paar maanden tijd ervoor te zorgen dat de BTW wordt verhoogd. Dat kan die wel. Nou, als je de btw kan verhogen in een paar maanden tijd, dan moet je hem ook kunnen verlagen in een paar maanden tijd. En ondernemers, ja, ik weet niet of de heer Wekers nog wel eens een gewoon bedrijf binnenloopt, een winkel binnenloopt of een garage binnenloopt of waar dan ook. Ja, die hebben echt last van het feit dat het kabinet de btw heeft verhoogd van 19 naar 21 procent. Dat heeft ook de inflatie aangejaagd en de koopkracht van mensen en van bedrijven keihard aangepast. Dus ja, ik vind het echt de wereld op zijn kop dat je nu een VVD-staatssecretaris zich hoort verzetten tegen het belasting. In verlaging. Het kan gewoon. Nederland staat hierop te springen. Uh, laten we het gewoon doen. Het zou geweldig zijn voor de Nederlandse economie. Het zou geweldig zijn, maar u weet eigenlijk meteen toch ook al, het gaat niet gebeuren. Ik hoop van wel. Ik hoop dat we hier in de Kamer, uh, uh, maar misschien ook bij het sociaal akkoord, ook constructief kijken naar voorstellen van de oppositie die goed zijn voor de economie en goed zijn voor Nederland. Bier in cafés en restaurants wordt duurder. Marktleider Heineken verhoogt de prijs van een 50 liter vat volgens de Brouwer neerkomt op een prijsstijging van 2 cent per glas. De verhoging is volgens Heineken nodig omdat de energie duurder wordt... en omdat de transport- en personeelskosten stijgen. In de supermarkten wordt het bier niet duurder. Sport. De clubs uit het betaald voetbal vinden dat ze onevenredig hard worden getroffen... door de crisisheffing van het kabinet. Dat is een heffing waarbij bedrijven 16 moeten betalen... over de salarissen boven de 150.000 euro. De clubs en de KNVB beginnen nu een fiscale procedure. Jeroen Slob, financieel directeur van Ajax. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u eens uitleggen hoe hard worden de clubs nou getroffen door die, door die maatregel? Een, een crisistax die uh, op het bedrijfsleven wordt opgelegd uh, en die ook de voetbalclubs uh, raakt. Um, maar dan op een manier die niet uh, in uh, ja, goede verhouding staat ten opzichte van het normale bedrijfsleven. Dat is waar wij met name uh, verontwaardigd over zijn en vooral ook dat er vorig jaar eenmaligheid beloofd is... en dat hij nu gewoon terugkomt, deze heffing. Ja, want de, de, de voetbalbranche is een branche... met, uh, met relatief heel veel uh, inkomens boven de 150.000 euro. Dat is het probleem natuurlijk. Ja, een normaal bedrijf zal in de top van het bedrijf... Uh, een aantal mensen hebben die dat uh, wellicht verdienen. Maar ja, wij hebben hier uh, de gewone voetballer... Uh, zit al snel vanuit de concurrentieverhoudingen op uh, salarissen... die, uh, die 150 uh, te boven gaan. Dus het verlagen van de salarissen, is, uh, is dat geen oplossing? Nou, daar kun je bijvoorbeeld uh, al helemaal niet op anticiperen dat je dat moet gaan doen omdat er een heffing op wordt opgelegd. Hè, dat je daar rekening mee kan houden, want het is nu april en die heffing wordt nu aangekondigd uh, dat die wederom van toepassing is. Hoe moet je daar in salarissen die voor drie, vier, vijf jaar worden vastgelegd, hoe moet je daarop anticiperen dat zo'n heffing en bij Ajax is dat een effect van 3,6 miljoen vorig jaar... Mm -hmm. dat je die om je oren krijgt als werkgever, als club. En daarom zegt u, uh, beginnen we een fiscale procedure... kun je kort uitleggen, wat houdt dat in, die procedure? Dat is een bezwaarprocedure, inderdaad... tegen de opgelegde heffing vorig jaar. Maar de um, heffing voor dit jaar, die uh, het eenmalige karakter kende... wat uh, nu onderuit gehaald wordt, Ja, ook daar gaan we naar kijken... wat de juridische mogelijkheden zijn om dat ja. aan te vechten. Dat is namelijk het enige wat ons uh, uh, ten dienste staat... Ja. En bovendien uh, komt u met een, uh, zoals u noemt, een passend alternatief, hè? heeft u voorgesteld. Uh, wat houdt dat in? Nou, dat passende alternatief, dat is erop gericht dat de bedrijfstak voetbal zo enorm uh, geraakt wordt... omdat we zoveel mensen met een hoog salaris vanuit uh, ja, de schaarste en de talenten die bij een voetbalclub werken... hebben wij heel veel mensen met een, een hoog salaris in dienst. Dat betekent, als we nou zouden kijken naar uh, de totale loonsom en daar een maximum op zou stellen ten aanzien van die crisisheffing, mm -hmm. dan is het uh, vanuit, de, uh, ja, laten we de lasten gelijk verdelen, veel eerlijker dan dat het voetbal met al die hoge salarissen voor voetbalspelers zo enorm geraakt wordt. En als je dan bijvoorbeeld 0,5% van de totale loonsom als maximum stelt, ja, dan, dan is het evenrediger verdeeld over uh, de bedrijven en de clubs die te maken hebben met hoge salarissen. Jeroen Slob, financieel directeur van Ajax, dank u wel. Er is 13 minuten over 12. de hoofdpunten uit dit bulletin. ING erkent in een interne mail dat het beter moet met de communicatie. Joep van den Nieuwenhuizen is strijdbaar bij het begin van de rechtszaak tegen hem. En de PVV heeft een plan om een maand lang geen BTW te betalen. Dat plan is al afgewezen door het kabinet. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met deel 1 van lunch...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 Goedemiddag allemaal. Eindredacteur Gemma Derksen van de populaire NCV-serie Spangas komt hier langs om te vertellen over NOLA die de serie noodgedwongen moet verlaten. In het mediaforum media-innovatie-consultant Marianne Zwageman en oud-omroepbaas Ton Verlint. Het gaat onder meer over de heropening van het Rijksmuseum. Daar is nogal wat media-aandacht voor. En daar maakt het museum dan ook handig gebruik van. Zo ook vanochtend in het Radio 1-journaal. Maar we hebben ook al de afgelopen weken ontzettend veel mensen gehad die onder embargo mochten kijken. Want mocht niks naar buiten gebracht worden, natuurlijk. Wat, dus hebben wij de absolute primeur op de radio. U staat hier op deze tijd echt op de absolute primeur. Kijk. In de nationale nieuwsquiz ontvangen we zometeen Mieke Zaathoff uit Halfweg. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. NOS-directeur Jan de Jong had het zich hier bij ons al eens een keer laten ontvallen. En nu is het dan officieel. De Mart keert komende zomer terug met de avondetappe tijdens de Tour de France. Na alle dopingperikelen in de wielersport heeft NOS laten weten... dat er minder heroïsch verslag wordt gedaan... maar dat de programma's nog journalistieker zullen zijn. Vraag aan Mart Smeets. Hoe gaan we dit journalistieke nou terugzien? En blijft het frivole glaasje wijn nog wel gewoon op tafel? Hoe we dat terug gaan zien? Uh, door de keuze van gasten. Ik kan me bijvoorbeeld indenken dat we mensen krijgen die uh, iets van uh, dopingaffaires weten. Die van dopingcontroles weten. Uh, mensen die uh, met een ethisch oog naar deze sport en naar het uh, liegen in deze sport zullen kijken. Uh, dat is één ding. Uh, het is de keuze aan de redactie. En de redactie is bezig met het opzetten van een lijst van onderwerpen die we uh, dit jaar gaan uh, gaan proberen uh, in het programma in te passen. Uh, en of het glaasje wijn dan zal vervallen... ik denk niet dat het glaasje wijn te maken heeft met de inhoud. Ook voor de Radio Tour de France fans is er goed nieuws. Vorig jaar zat dat min of meer weggestopt in de Radio 1 Sportzomer. Deze zomer is Radio Tour de France ouderwets terug op deze zender. NRC-lezers kunnen vanaf vandaag losse edities van zowel NRC-Next als NRC-handelsblad online kopen. Hoofdredacteur Peter van der Meers noemt het op Twitter een nieuwe stap voor de digitale krant. De online edities zijn goedkoper dan de papieren versies. De Next koopt u online voor 89 cent, en het handelsblad kost digitaal 1,79 euro. Zuid-Afrikaanse televisiekanaal Universal Channel heeft een enorme blunder gemaakt. Terwijl Nelson Mandela hersteld in het ziekenhuis stond het kanaal dinsdagavond de Necrologie Remembering Madiba 1918-2013 uit. De ANC, dat is de Partij van Mandela, reageerde geschokt en verbijsterd. En het TV-station heeft inmiddels excuses aangeboden voor deze fout. Heftige ontwikkelingen in Spangas, de populaire dagelijkse serie van de NCV over het wel- en wee van een groep leerlingen op het Spangalias College. Reden voor de commotie, de minderjarige asielzoeker Nola wordt met uitzetting bedreigd. De idee om terug te sturen naar Sri Lanka. Echt? Wat? Hoe kan dat nou? Weet het niet? Zullen we blijkbaar echt weg hebben? Ja, maar dat is belachelijk. Het dat, dat, dat, dat is te stom voor woorden. Hou nou eens op. Ik zei alleen maar dat mijn mond een beetje jeugd. We hadden niet over jou, David. Oh, Nee, ik hoor Dave, het toch... Dave, Hou nou je... even op. Hoor je wat Nola zegt? Ze moet waarschijnlijk... Oh. Oh. Oh. Waarom mag David dan niet weten? Ik wil gewoon niet dat David het weet en dat de hele school het weet. Ik wil ook niet dat het zo'n ding wordt dat iedereen het weet, weet je wel. Nou, morgen komt er in ieder geval meer duidelijkheid over. De kijkers van Spangas zitten natuurlijk in spanning... omdat Nola een van de populairste karakters is uit de serie. En eens kijken of eindredacteur Gemma Derksen... alvast een tipje van de sluier kan oplichten. Gemma. Uh, ja, dat kan ik. En daarmee heeft lunch natuurlijk wel een absolute primeur. Uh, want morgen is eigenlijk pas uh, de rechtszaak over, uh, over Nola. En uh, ik weet natuurlijk al een beetje hoe dat gaat aflopen... Uh, misschien moet ik even zeggen eerst wat er aan de hand is met Nola. Want Nola is dus een uh, meisje uit Sri Lanka. Er was burgeroorlog daar. Uh, de, haar hele familie was dood. Er was niemand meer. En een vluchtelingenorganisatie or die heeft haar naar Nederland gebracht. Dus zij zit hier zonder <coughs> ouders? Je je zonder ja. ouders. Ja. En zij woont bij een pleeggezin al heel lang. Ze, woont echt, ze was een klein kind toen ze hier kwam. En een ze... Mauro? Een soort Mauro, maar wacht even, er is wel een verschil met Mauro. Ze woont hier dus bij een pleeggezin. En nu blijkt dat haar biologische vader toch nog leeft. Die ook dacht dat zij dood was. En dat is uh, in de Nederlandse wet voldoende reden om te zeggen... er is daar een gezin, dus jij moet gewoon terug naar je eigen land. Ze maar zeggen. Ja. Maar Nola spreekt de taal niet, kent die hele familie niet... kent die vader niet, die heeft een heel ander gezin. Dus uh, in dit soort situaties wordt een kind... Uh, Teruggezet, ja. ook met het kinderpardon, want dat was natuurlijk de link naar Mauro. We hebben wel degelijk aan Mauro gedacht toen we dit verhaal schreven. Uh, maar uh, het verschil met Mauro is dat Mauro wordt, uh, zou worden teruggestuurd omdat hij 18 werd. Nola is nog geen 18... Uh, en de reden daarvoor is dat zij dus naar haar uh, biologische vader wordt teruggestuurd uh, en voor Mauro of kinderen als Mauro is er nu net een kinderpardon, uh, dat geldt trouwens maar voor een bepaald aantal ja. uh, mensen, voor, voor, voor een paar honderd asielzoekers, kinderen die 18 worden een heleboel anderen vallen weer buiten deze wet, dus het is niet zo dat het nou ja. is opgelost maar of zo. Maar ingewikkeld maar goed aan de hand van dit voorbeeld van Nola wat natuurlijk toch een uh, verzonnen verhaal is uh, toch aangeven hoe, hoe dat kan gaan. Is dat, ja. is dat ook de manier waarop jullie stelling willen nemen in deze ja, discussie? Zeker. Ja, zeker. Ja, we hebben, uh, ik ben uh, einddirecteur Spanga's, maar ook drama in het algemeen van de NCV. En uh, bijvoorbeeld pas geleden een film uh, uitgezonden uh, Exit over de uitzetting van asielzoekers. Waarbij, uh, dat is een echt gebeurd verhaal, uh, waarbij je kan zien hoe, uh, nou, redelijk onmenselijk een beschaafd land als Nederland omgaat met asielzoekers. En nog daarvoor hadden we een kinderfilm, uh, die Heette Blijf. En het ging over een jongetje uh, wat ook teruggestuurd werd naar Iran. En bij die film, die kinderfilm, uh, hebben we erover gedacht: van hoe zullen we het nou laten aflopen? En uiteindelijk hebben we in de montage toen nog beslist om dat jongetje maar te laten blijven. Dat eind goed, konden we in, al goed. Eind goed al goed. Want het, is een kinderserie. We, want het is een, was een kinderserie. was een kinderfilm, he, 90 mm -hmm. minuten afgelopen. Toen dachten we, hier kunnen we kinderen niet mee opzadelen. Uh, we moeten dit goed laten aflopen. Maar dat gaat bij wel niet gebeuren. Uh, maar, juist, toen dachten we... eigenlijk is dit gewoon niet realistisch... wat we in blijven hebben gedaan. Toen hebben we dus exit gemaakt voor volwassenen. Daarin kun je dat natuurlijk wel doen. Laten zien hoe het echt is. En toen dachten we, we willen ook aan kinderen laten zien... hoe het echt is. En hoe echt Nederland... de in elkaar zit. Wordt word er en al toen, gereageerd op jullie site ook door? Ja, dat loopt uh, redelijk storm. We zijn heel benieuwd hoe het uh, morgen gaat lopen. Want uh, waarom vinden wij nou dat we in Spanga's wel het verhaal kunnen vertellen met hoe het echt gaat en dat kinderen echt teruggestuurd worden? Uh, uh, dat is omdat we daarna dus die, het is natuurlijk een langlopende serie dagelijks met een heleboel fans en de andere karakters die dus blijven die kunnen uh, in het afscheid nemen, een heel rauw proces zullen we maar zeggen, meemaken, waardoor we dat ook voor onze kijkers doen en we de kijkers mee kunnen nemen in een soort verwerkingsproces waardoor ze aan de ene kant weten hoe gaat Nederland om met dit soort politieke issues en aan de andere kant ermee kunnen leven, zullen we maar zeggen, want het is wel een kinderpubliek dat je niet getraumatiseerd hun een bedjes moet laten liggen. We gaan kijken hoe dat morgen allemaal afloopt met Nola een eindredacteur van Spangas. Dankjewel. Buitenlandse journalisten blijken in Kenia te zijn bedrogen door neppiraten. Het blad Time Magazine en ook Deense filmmakers dachten dat ze met Somalische piraten spraken. Maar het bleken Keniaanse acteurs te zijn. Keniaanen kregen daar ook nog voor betaald. De Britse zender Channel 4 kwam achter het bedrog... en zocht een van de neppiraten op die het gelijk toegaf dat hij de boel had bedrogen. We pretenden, because we had, gaan the talent. naar de the bus en zeggen They ze piraten nodig hebben. De boss kwam naar ons en white ons have de they de the Ze pirates, de piraten. Dus hij zei: Assume to be a pirate. Dus so dat is the way we act. de manier waarop we acten. Journalisten werden door een zogeheten fixer, dat is een soort van gids, naar de neppiraten doorverwezen. Nou, dat blijkt een lucratieve business. De neppiraten verdienden zo bijna 200 dollar per dag. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Oeh. The Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. De commerciële radiozender Radio 10 Gold viert vandaag de 25 e verjaardag. Het station is daarmee de oudste commerciële radiozender van Nederland. DJ's als Ferry Maat, Adam Curry, ook Daniel Dekker... die hebben voor Radio 10 gewerkt. Een van de bekendste DJ's van de zender was Tom Mulder. Hij presenteerde van 1991 tot 2004. En dit was zijn allereerste minuut on the air. Radio 10 Gold en Elton John. Hallo, Elton John. Hallo.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over tien op maandag, een zonnige maandag. En wel gefeliciteerd A aan Peter Rijs want hij is jarig. En B aan mezelf, want ik vind het hartstikke leuk om vandaag bij Radio 10 te beginnen. Radio 10 Gold. En ik vind het leuk om weer eens in Amsterdam te werken, want dat is jaren geleden. Alleen het is zo opvallend dat het zo duur is geworden hier in Amsterdam. Staat hier een draaiorgel voor de deur, kun je alleen met eurochecks betalen. En plotseling op Radio 10 Gold is het weer 1963. Goedemorgen hij moest uh, helaas stoppen wegens gezondheidsproblemen. Maar uh, iemand die er in 1988 al bij was en nu weer voor Radio 10 Goal werkt, is de keurbaas. Eddie, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Die galm, hebben jullie die nog steeds uh, zo vol uitstaan? Uh, nou, het, het, ik, ik ben wel eens geopend met het Lekwa wel in de studio, al die knoppen, want dat is wel een heel groot verschil met vroeger. Dat weet jij ook nu was geen ander. Radio is natuurlijk veel meer ook dan vroeger, vooral het technische gedeelte. Ja. Maar uh, die galmen die hebben we nog, ja, ja, het maakt ja. er weinig gebruik van. Alle, ja, je hoorde het in het fragment bij Tom, 1988, die galm, die stond echt volgens mij op 10. Hij, ja, maar... hij, hij, hij was vanochtend even terug, hè, geloof ik, op de zender. Ja, ik heb hem gezien en ik heb hem ook de hand mogen Het was voor mij echt een, een kippenvel moment. Want, uh, ja, ik vind het, uh, ja, het icoon van radio is voor mij uh, Tom Mulder. Omdat hij anders was in die tijd en nog steeds. en opvallende radio maakte. En de man had altijd humor, dat was altijd up. En uh, ja, groot respect. Ja. ja, eigenlijk een tragisch verhaal, want hij, hij moest uh, ja, noodgedwongen natuurlijk afscheid nemen van zijn grote liefde, de radio. Uh, hoe ja. is het met hem? Het gaat heel goed met hem. Het, het is een tijdje wat minder met hem gegaan, maar het gaat, het gaat, weer, het gaat weer heel goed met hem. Ja. En, en voor jou even, hè, want jij bent daar in 88 uh, geweest. Je hebt daarvoor allerlei andere dingen nog gedaan, maar in 88 bij Radio 10. Uh, toen de ja. hele tijd weg geweest en nu weer terug. Hoe, wat is het verschil, behalve al die schermen die je dus voor je ziet? Nou ja, dat wat ik al uh, wel stipuleerde net, dat is wel een heel groot verschil. Voor de rest is er, zal ik je eerlijk zeggen Jurgen, niet zo'n enorm verschil. omdat, um, En ik denk dat dat ook een groot gedeelte van het succes van Radio 10 nog steeds is dat wij eh, eh, nooit eigenlijk het format kracht aangedaan hebben. We maken nog steeds upradio met de, alle, de, ja, de grootste hit alle tijden. En je kunt geen moment eh, Radio 10 aanzetten of je hoort wel een hit. Het is altijd vrolijk. Eh, en ik denk dat dat de kracht is. En ook de overeenkomst met 25 jaar geleden. Alhoewel het toen wel wat meer het piratengevoel was. Ik heb dat wel eens als, eh, als eh, eh, Peppy en Kokkie gekenschetst. En dat bedoel ik in de best possible taste. Ja, we moesten het allemaal uitvinden. En tegenwoordig is het echt een, een rijkgoed die je bedrijven. Ja, laten we zeggen dat begingevoel was een beetje het, het romantische Veronica gevoel... wat je van, van heel veel mensen altijd hoort die daar toen ja. bij betrokken waren. D dat zeker. Nou goed, dat, dat ken jij natuurlijk als geen ander. Want jij bent natuurlijk zelf ook uh, radiopiraat geweest in Veen. dat heb ik me laten vertellen. Uh, ik, als, ik weet als, als... van niks. Ik ontken nou, nou, alles. Ja, ik probeer mijn, mijn, mijn, mijn voorbewerking ook altijd goed te doen. Maar jij, jij hebt volgens mij ooit bij de piraat gewerkt, Jurgen, als, als, als Cas Collins. Maar dat is lang geleden. Maar uh, voor wat Radio 10 gaat, ja inderdaad, in die periode was het allemaal uitvinden. We zaten in een, in een, in een prachtig pand in, in de Hondhorststraat, de zijstraat van de PCO-straat. En daar moesten we het allemaal uitvinden. En Jeroen Soer is toen, uh, is toen begonnen. En wij zijn inderdaad uh, nu 25 jaar. En ik was er in het begin bij. En ik ben nu weer bij. Ja. En dat is een geweldig gevoel. Hé hey, uh, Keur. anders ga ik vertellen dat jij vroeger Sebastian Peters heette hoor. <laughs> ja, ja, Ik wil. Ja, ik, ik heb ook mijn werk gedaan. Dat weet ik wel. Nee. Ja, nee, dat, dat is ook zo. En, en, en ja, we zijn allemaal een beetje bij de pinaat ah, begonnen. Want als je eenmaal uh, besmet bent met het radiovirus... En daarom, ja, ik, ik, ik ben elk weekend nu bij Radio 10. Ik, ik kan je niet vertellen hoeveel plezier me dat geeft om juist bij ja. die zender te zitten. Ja. En uh, ja, vooralsnog zitten we natuurlijk op de AM, dat weet je ja. ook. Maar nee, want dat, dat is knap, dat wou ik zeggen. Want op een gegeven moment zijn jullie de, de, de etenfrequenties kwijtgeraakt. Toen, toen is die ja. middengolfzender uh, ervoor teruggekomen. En uh, uh -huh. natuurlijk op de kabel ook te beluisteren. En, en toch is er in de beluistering niet veel uh, teruggelopen. Nee, nee, dat, dat, dat is inderdaad zo. We staan nog steeds in de, in de top 10. Uh, met, met een vast cijfer van 2.6 uh, marktaandeel, wat veel is voor een zender die geen FM heeft. We doen het beter dan, uh, dan zenders uh, die wel FM hebben. Ik, ik noem een Radio 5, een Classic FM, Radio 4 en een BNR. En, die maken prachtige programma's, maar toch ja zo, met FM. En wij doen het zonder en we staan toch in die top 10. En dat is natuurlijk, dat, ja, dat, dat is gewoon echt iets om heel heel trots op te zijn. Er zijn nog frequenties te koop. Hè? Gaat Radio 10 daarop meebieden? Nou ja, ik, ik vind niet dat ik de aangewezen persoon ben om het zakelijke gedeelte met jou te bespreken, maar eh, laten we het zo zeggen, het zou natuurlijk dit jaar, als dat zijn beslag krijgt, een geweldige icing on the cake zijn als, als, als, als die eh, FM-frequentie beschikbaar komt, dat wij die krijgen. Ik, ik zou dat fantastisch vinden natuurlijk. Ja. Eddie, dank dat je even naar de telefoon kwam. Doe iedereen de groeten van ons daar en eh, nog een keer hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel man. en op naar de volgende 25, hè. Jo, Radio Hoi hoi! Het Mediaforum. Vandaag met Marianne Zwageman, media-innovatie-consultant... en Ton van Lint is oud- en en mediaadviseur tegenwoordig. Ja. Uh, luisteren jullie weer naar Radio 10 Gold? Nee, het is voor mij een blinde vlek. Maar wat ik wel interessant vond net te horen... is dat uh, de formule van Radio Ten Cold al zo lang hetzelfde uh, is. Terwijl je bij de publieke omroep vaak ziet... dat er aan de zenderkleuring steeds uh, gesleuteld wordt. Maar er is kennelijk ook een publiek dat het op prijs stelt... dat het iets lange tijd hetzelfde blijft. Jij, Marion? Nee, en ik ga er ook niet naar luisteren. Nou, ik, ik, ik zat echt, ik had echt kippenvel van, van, van, van afschuw, werkelijk. Ik vond wel raar dat jullie zo lang stilstonden bij, bij Tom Mulder... en niet bij Jeroen Soer, die, die het opgericht heeft. Inmiddels ook veel te jong uh, overleden... En ja, vorig jaar overleden zeker. Ja, precies. Dus uh, ik vind dat hij nog wel even hier uh, genoemd mag worden. Want hij heeft volgens mij toen echt de loop bedacht... om uh, via het buitenland uh, commerciële radio te gaan maken. En is daarna, daarmee wel echt een enorme pionier geweest... Uh op het vlak van, van commerciële radio. Dus, Terecht dat je dat, je dat uh, zegt. Goed, Zeker. Uh, goed gezien toen. Terecht dat je dat zegt. Um, ja, en, en, maar goed, de, jij, zegt van, jij vindt die sfeer gewoon niet ja, leuk. Ja, het is een polygoonjournaal in het kwadraat. Afschuwelijk. Ik hou van vernieuwing. Ik hou niet van terug naar vroeger. Jij Ik vindt niet hoop... leuk om af en toe eens een Beatles plaatje te horen? Nee. Ik hou niet van oude mannen die muziek maken... <coughs> Zal ik gaan, want ik vind het namelijk wel uh, leuk. Hoe oud is Bruce Springsteen, weet jij ja, ja, dat? Ja, dat weet ik niet, zo, zo leef ik ook niet met de muziek. Maar ik, vind het soms wel, ik, ik ben overigens Pff, ook ja. erg voor, uh, voor vernieuwing. Maar soms is het ook wel lekker dat dingen uh, wat langere tijd hetzelfde blijven. Dat heeft ook wel een functie. Ja. Ja. Nou, dat bewijzen ze inderdaad 25 jaar lang al. En ze gaan dus voor die, uh, die, uh, die uh, FM-frequenties die nog beschikbaar zijn. Dat hoor ik toch een beetje in het verhaal van Eddy Keur door. Uh, we gaan het allemaal wel uh, beluisteren. Zometeen uh, meer over de ING-storing. Uh, en nog andere zaken in de media. Maar eerst is hier Dorald Megens. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Het NOS Journaal. Oh, ja. Dat zeg ik. Ja, precies. Ook over de ING-storing. ING erkent in een mail aan de eigen medewerkers... dat de bank gisteren te traag was met het informeren van klanten over de storing. In die interne mail staat onder meer dat klanten uh, die door de storing tijdelijk rood stonden... geen kosten in rekening worden gebracht. De kwaliteit van de drinkwaterbronnen in Nederland is voor een deel onder de maat. Volgens het RIVM is het water dat uit de kraan komt nu nog van goede kwaliteit... maar er moet meer worden gezuiverd om dat zo te houden. De waterbronnen raken vervuild doordat onder meer geneesmiddelen en cosmetica niet goed worden gefilterd. De Argentijnse regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De afgelopen dagen zijn meer dan 50 mensen omgekomen bij overstromingen. De meeste doden vielen in La Plata, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Buenos Aires. En Sparta heeft Henk ten Katen aangesteld als hoofdcoach. Hij volgt Michael Vonkop, die bij de eerste divisieclub werd ontslagen... na drie nederlagen op rij. Ten Katen was van 1995 tot 1997 ook coach van Sparta. En verder trainde hij onder meer Vitesse en Panathinaikos. Ten Katen heeft een contract tot eind van dit seizoen. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. Het mediaforum met Marianne Zwageman en Ton Verlint. Ja, gisteren dus een grote storing bij ING. Klanten van de bank konden plotseling niet meer pinnen... en moesten hun boodschappen terugleggen. Dus er ontstonden lange rijen bij de kassa's en irritatie was groot. Het eerste uur gaf ING geen informatie over wat er nou allemaal precies gaande was. De storing was groot, bleek op Twitter en radio en TV. Um, Marian, heb jij persoonlijk last gehad van die storing? Nee, nee. Ik zit bij een, bij een andere bank. Uh, ik denk ook dat het allemaal wel wat meeviel. Weet je, er gingen geen mensen gillend over straat. Het hoofdkantoor van ING is niet uh, be belegerd. Uh, ik denk dat het vooral zo enorm groot is geworden door Twitter. Uh, een vriend van mij, Victor Hopman, die had een hele mooie. Uh, een soort inhaker gemaakt. Nou, die werd binnen de kortste keren duizend keer geretweet. Dus iedereen had het erover. Veel meer dan dat mensen er nou daadwerkelijk zo heel erg last van hadden, denk ik. Dus het is wel, ook we, we hebben het met z'n allen wel weer heel erg groot gemaakt. Er dus zijn ook, ook weinig feiten natuurlijk in het begin. Dus iedereen was ook een beetje van, uh, ja, een En, en, en, en, en de grap was natuurlijk al heel snel uh, in het verhaal. Hè. Dus op Twitter was het vooral een feest van mensen... die de ene nog lolliger dan de andere uit de hoek proberen te komen... Uh, maar de, de, ja, een hele grote ontregeling in het land was er geloof ik niet. Dus uh, ik vind ook dat er wel heel kritisch nu gekeken wordt naar, naar ING, natuurlijk, hebben die wel dingen fout gedaan. Maar kom op, weet je, er was even, er was even een paar uur een storentje en het was vrij vlot ook wel weer opgelost. Uh, en uh, volgens mij is er, geen, is er geen oorlog uitgebroken of zo. Uh, ton RTL kwam met een, uh, dat heet dan een pushbericht daar. Hè? Dus dat ze nou ja, een soort alarmfase uh, berichtje uh, en de NOS opent het actuur ermee. Er is, is dat dan overdreven? Nee, dat denk ik niet. Ik, het verbaast mij overigens. Ik ben niet zo soepel ten aanzien van deze bank. Het corporate autisme wat spreekt uit het voorlichtingsbeleid van deze bank. Want er is, denk ik, eh, als het om banken gaat, een zenu zekere zenuwachtigheid. Zeker na wat er in Cyprus is, uh, is gebeurd... Um, die banken hebben een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de, van de samenleving. Spelen een ongelooflijk uh, belangrijke rol. En het is onvoorstelbaar als er dan iets misloopt in het betalingsverkeer... wat op zich niet zo rampzalig is. Daar moeten we best mee kunnen uh, leven. Dat het dan uren duurt voordat zo'n bank in staat is om daar informatie over te geven. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Uh, want ik hoorde vanmorgen deskundigen zeggen... die zei, ja, vroeger toen we nog helemaal niet dagelijks onze saldo's konden checken... Ja. Uh, was, hadden was, we dit was, niet zo, eens gemerkt. gebeurde dit best wel vaker ja. en dan hadden ze het binnen, binnen een halve dag weer voor elkaar. En uh, dan baalde er niemand om. Nou, en Het pleit juist voor een bank dat ze eerst even uitzoeken wat er aan de hand is... in plaats van al allerlei dingen gaan roepen. Want anders hadden ze misschien ten onrechte mensen gerustgesteld of wat dan ook. Uh, en we zitten nu heel erg te letten op binnen vijf minuten moet alles helder zijn... Uh, en je kan je voorstellen dat dit een, een complex uh, ding was... en dat ze het gewoon niet snel genoeg uh, het lek boven water hadden. En dan kan je er ook niet echt iets over zeggen. Dan nog hadden ze allerlei dingen wel beter kunnen doen. Maar ik denk dat er ook voor de media, en die hebben dat denk ik wel redelijk goed gedaan... die zitten ook ergens op dat kantelpunt van... je weet dat uh, het vertrouwen van consumenten bij banken weg is inmiddels. Hè? Uh, dus hoe groot wil je dit oppakken? Uh, ik denk dat ze ook wel redelijk hun verantwoordelijkheid hebben genomen... om het wel groot op te pakken, maar geen paniek te zaaien. Uh, en aan de andere kant uh, moet de journalistiek ook wel kritisch zijn op banken. Hè? Er was bijvoorbeeld gisteravond op Geen Stijl een topic... over uh, was het niet de cyberjihad ja. die hierachter zat... Uh, nou, dat, dat was het waarschijnlijk niet. Maar er is wel een cyberjihad. En banken, dat zie je nu wel. Het gemak waarmee je eigenlijk een samenleving plat kan leggen... door die banken aan te vallen. En dat, dat zijn wel van die onderwerpen... waar misschien als er eens dus een keer geen storing is... journalisten wel in moeten duiken. En niet alleen dus hoe kwetsbaar zijn we voor een cyberjihad, maar ook uh, hoe uh, kwetsbaar zijn banken eigenlijk technologisch georganiseerd. Ik hoor dat wel van, van webdevelopers en zo die bij banken werken... Uh, dat het allemaal veel meer houtje touwtje is... dan dat wij eigenlijk zouden willen weten. Uh, dus daar is wel iets wow. aan de hand. Dus dat is wel een ja, oproep aan, aan de sembla's van deze wereld... om daar ze in te duiken. Dus dit, is, dit is al allemaal nog geen verklaring voor het feit... dat er bij een bank iets misloopt wat van behoorlijke betekenis is... omdat veel mensen er last van hebben. Dat, het dan, dat, uh, dat je urenlang op de radio hoort... dat radiopresentatoren zitten te wachten op een reactie van een uh, bank... dat die pas in de loop van de middag uh, komt. Ik ben er ook niet voor om naar buiten te komen met feiten die nog niet gecheckt zijn. Ze hadden zijn. gewoon misschien moeten zeggen we ja, zoeken natuurlijk, het uit of zo. Nat -nat ja, dan, dan moet je zeggen we weten het niet. Da Dames en heren. Het we, heren. we worden met grote problemen uh, geconfronteerd en je kunt er wel iets van zeggen want je weet wel ongeveer wat er aan de hand is en je kunt uitleggen dat er aan gewerkt wordt en je kunt uitleggen wanneer je met informatie naar buiten komt maar je houdt niet tot uh, in de loop van de middag uh, je mond over zo'n belangrijke feit. Ik vind het echt onvoorstelbaar. En dan vanochtend gewoon ja, weer de niets aan de hand reclame commercials had die zendtijd dan gebruikt. Weet je, je kan, je kan in vijf minuten een nieuwe commercial maken, had er vanochtend even iets anders ingeknald. We weten nu toch nog steeds excuses. niet wat er of, aan de of, hand of, is. Hè. Je, je, exact. Um, dat vind ik ook nog wel uh, zorgelijk, want het is dan, ze zijn niet gehackt, wordt er uh, gezegd, we weten nog steeds niet wat er wel uh, aan de hand is. Dus ik vind nog steeds de informatie over wat er bij die bank gebeurt is buitengewoon uh, summier. En dat in een, in een um, omstandigheid dat mensen over banken toch steeds uh, zenuwachtiger worden. Ik vind ja. het een mm. misser van de eer nog even, jij noemde geen stijl. Hè? Die roem je hier vaker. Omdat dat, die doen echt het journalistieke handwerk, zeg je dan vaak. Maar gisteren zorgde het ook een beetje voor paniek met zo'n bericht... wat totaal ongecheckt is en er wordt, een, to, wordt toch een hoop uh, commotie. Nou, totaal ongecheckt. Dat bericht begon met... de ING gaat dit natuurlijk ontkennen. Nou, dan weet iedereen al die op zoek is naar echt kloppende informatie... dat je niet verder hoeft te lezen. Maar er zaten wel bronnen achter van, van gerespecteerde Amerikaanse media... Mm. Uh, die wel incidenten bij banken uh, blootlegden. En uh, natuurlijk is het wat ongepast uh, en zouden serieuze media dat ook niet moeten doen... en hebben dat ook niet gedaan om dat soort speculaties te doen... op het moment dat er een storing is. Overigens, dat bericht op geen stijl kwam ook op het moment dat de storing was opgelost. Uh, maar het is wel goed om daar even aandacht op te vestigen. Dat banken, je ziet dus nu een storing van een paar uur bij één bank... en, en we zijn als land in rep en roer. Ja. Uh, dus ze zijn wel heel strategisch uh, van waarde in, in een oorlogsvoering... En uh, daar is wel veel meer aan de hand dan dat we uh, weten en, en naar buiten komt. Nou ja, het is ook gebleken onlangs natuurlijk met de overheid... die ons voortdurend zelf erop uh, attendeert dat we uh, uh, zorgvuldig ja. moeten zijn... met onze privacy... Maar uh, zelf de DigiD niet nou ja, goed ja, uh, beveiligd krijgt. Ja. Ja. Um, goed. Um, het Rijksmuseum schijnt uh, zaterdag pas open te gaan... Uh, maar door de enorme media-aandacht kan het bijna niemand meer ontgaan zijn. Het uh, Rijksmuseum opent dus de deuren. Hebben jullie al mogen kijken toevallig? Want ik zie echt allemaal <lacht> BN's die al... Uh... Uitgebreid langs. Nee, nee, als je, als je nog uh, geen uh, exclusieve behandeling hebt gehad bij het Rijksmuseum, hoor je er niet echt uh, bij. Uh, hoe, niet hoe, hoe, hoe slecht Ik kan daar niks over zeggen. <coughs> dus slecht het PR-beleid was bij de ING-bank... zo fantastisch is het natuurlijk bij het Rijksmuseum. Want ja. iedereen heeft het gevoel gekregen... althans, iedereen die voor de media werkt... dat hij een exclusief inzicht krijgt ja. in het uh, Rijksmuseum. daar moeten inmiddels duizenden mensen door die zalen gelopen hebben. En dat vertaalt zich in uitbundige publiciteit op de radio en televisie. Ja. Complimenten aan de, aan de PR-afdeling van het museum. Ja, er was, uh, want, want dat gaat pas volgende week, zaterdag, open. Maar dat was een thema-uitzending van Paul Witterman vorige week al. Uh, Volkskrant gaat er al de hele week over. Vanavond, de wereld draait door, die de gisteren... Ook ook al aandacht aan besteden. Um, je hebt een beetje overdreven, Marianne. Nee, nee, dat is, dat is fantastisch. Laten we nou eens gewoon een keer trots zijn op iets wat wel gelukt is. Het heeft tien jaar geduurd en het is tien keer te duur geworden. Maar wel heel prachtig. Ik, ik fiets er zaterdag weer langs. En ik ben natuurlijk ook jaren langs dat gebouw gekomen. Volop in de stijgers. En nu, ja, alleen al dat gebouw, weet je, nog los van wat erin hangt. Maar als je daarvoor langs fietst en die tuin is nu bijna af. Het is zo prachtig geworden. Weet je, laten we ook gewoon eens een keer blij zijn... dat we weer iets moois hebben in Nederland. En, en, en daar ook trots op zijn dat het dan na tien jaar... uiteindelijk wel gelukt is om het, om het te restaureren. En, en hoe meer aandacht, hoe beter. Want ja. er worden weinig kritische noten gekruid. Het enige wat ik ongeveer hoorde was uh, Midas Dekkers. Die zei, het ja, ruikt niet als een museum. Maar dat was ongeveer het enige. Nou, die kritische... Ik ben het wel erg eens met, met Marian. Die kritische noten die komen in de, in de toekomst wel. En zijn er nou nou al tien tevreden. jaar geweest ook. Nou oh ja, laten we nou maar eens tevreden zijn over wat er tot, uh, tot stand is. Gebracht goed, ja. nou dan zijn we daar gauw klaar mee. Dan uh, nou ben ik toch nog even benieuwd. M heb jij nou al gekeken of niet? Ik kan er niks over zeggen. Ja, wat is dat nou weer? Het is toch heel pijnlijk dat ik hier moet toegeven dat ik als enige ah, ah. semi-BN er niet geweest ben. Oh, je wilt gewoon uh, in, het, in het midden <tus> houden. Je, ja, ik snap hem. Oké, okay, ja, ik, ik moet dat toch nog inkomen dat uh, in <tus> semi-BNerschap. In uh, ja, ja, dat sowieso, ja. Zo, ja. <tus> um, Somalische piraten, dat bericht hebben we net even voorgelezen. Hè. Uh, acteurs waren het Kenianen die zich voordeden als Somalische piraten... bij buitenlandse journalisten. Er waren fixers die leidden ze daar naartoe. Uh, Time Magazine en ook Deense filmmakers zijn in ieder geval ingetrapt. En de Britse zijn de Channel 4 die heeft het uiteindelijk allemaal uh, opgehelderd. Uh, Tom, ben je verrast door de, door, door de ontdekking dat dat dus niet om echte piraten ging? Uh, nee, daar ben ik, uh, nee, daar ben ik niet door uh, verrast. Ik kijk alleen maar met bewondering naar die Afrikanen... die naar uh, al die naïeve westerse journalisten uh, kijken... die uh, daar naartoe komen komen om een spektakelverhaal te maken... uiteindelijk ook weer om er geld mee te verdienen. En een slimme Afrikaan heeft gedacht, dat is een, een, een handel. Uh, we zetten acteurs in en dan pikken we een graantje mee. Ik denk dat dit nog op veel grotere schaal gebeurt en je realiseert... in conflictgebieden, in oorlogssituaties... is de waarheid altijd het eerste slachtoffer. En dit is daar volgens mij ook een voorbeeld van. Ja, en ze gingen niet naar Somalië zelf, die verslaggevers... Kenia. Nee, dat was gevaarlijk, hè, naar Kenia. Ja. Ja. Ja. Het is een beetje ja. makkelijk ook misschien... om op deze manier dat dan te willen maken, zo'n verhaal? Nou, dat weet ik niet. Ik ben er natuurlijk heel erg voor. Kijk, hoe meer negers op tv, hoe leuker ik het vind. En, en Kenianen, maar ook Somaliërs. Ja, ik, ik vind het gewoon het mooiste volk ter wereld. Ik, ik, ben ook zo, ik vind het zo jammer dat die oorlog in Mali een beetje van de schermen verdwenen is. Want die vond ik veel media media-chunieker dan die in Syrië. Ook veel donkerder. Waarmee ik natuurlijk niet wil pleiten voor uh, nieuwe oorlog... in uh, Afrikaanse gebieden. Maar ik, ja, het is wel wat, wat, wat uh, die, die man die we net hoorden... van <laughs> because we had the talent. Ja, ik vind het, ik vind het briljant. Ja, ja ik, ik roep op tot meer reportages uit dat gebied. Het, het is natuurlijk gevaarlijk, dat is duidelijk. Maar ja, kom je daar dan mee weg met dat argument? Of moet je dan toch gewoon echt, echt dit verhaal wil maken... naar Somalië gaan en dan maar het risico nee, nou ja, nemen? ja, kijk, het heeft een aantal uh, aspecten. De vraag is, waarom moet dat verhaal elke keer gemaakt worden? Het is al een aantal keren gemaakt en het is goed uh, gemaakt. En we kennen de achtergronden, dus elke ploeg die daar nu... Nog een keer naartoe gaat, gaat daar naartoe met het oogmerk om lekkere televisie te maken. En dat wordt dan uh, afgestraft. En dit valt, hier, hier wordt ook een makkelijke vorm van journalistiek uh, afgestraft, uh, volgens mij. Want je moet het verhaal uh, natuurlijk niet maken in, uh, in Kenia. Je moet het verhaal daar maken waar het zich afspeelt. Dat, dat is de link. Dus dat doen journalisten niet. Dus hier is ook wel de tol betaald, lijkt het voor een gemakzuchtige manier van journalistiek te hmm. En er is voor betaald ook nog? Ja. Nou, dat moet je nou, dan weet je het gewoon genoeg. Ja. Ja. Betaalde ja, informatie is altijd onbetrouwbare ja. informatie. Want als je betaalt kun je de verhalen te horen krijgen die je graag wilt horen. Dus ja. niet, niet betalen is eigenlijk al de eerste journalistieke waarborg... dat ja. je op een fatsoenlijke en goede manier bezig bent. En het zijn toch niet de minste. Time is toch een gerespecteerd ja. blad? Ja. Dus daar zou je dat niet van verwachten eigenlijk. Nou ja, kijk, dat, dat is misschien dan wel voor mensen die de journalistiek een beetje volgen... Uh, uh, goed om dat even te realiseren. Dat, uh, ja, wat, wat, wat is waar? Hè? En, en met name uh, in tv-reportalen... Er uh, wordt natuurlijk toch heel veel in scène gezet en gescript... En en, en tot, tot de meest eenvoudige dingen als laten we dit nog even overdoen... want we hadden eigenlijk iets anders van je nou willen goed, horen. Maar het is niet het exclusieve recht uh, van televisie. Uh, ook uh, bij kranten als telegraaf kun je de vraag stellen wat is er uh, waar. Hè? Dus ook oh, in ja? de schrijvende journalistiek wordt er uh, niet altijd goed gecheckt... Er wordt ook nog wel eens wat verzonnen. Dus het is een uh, exclusief recht van televisie. Het blijkt inderdaad uh, dat dat, dat, nou, dat, uh, dat ik. bij Time dus inderdaad aan de hand is. Uh, ja. Zo'n zo zo Deense filmploeg maakte inderdaad een documentaire. Ja, die ja. zou dat ook wel, wel wat meer... Meer tijd dan in kunnen steken. Nou, dat is natuurlijk het punt. Dus is wat, wat, wat Ton ook al zegt. Het is natuurlijk toch, uh, luie journalistiek... Uh, dit soort dingen moeten gemaakt worden... door mensen die dat soort landen beter kennen. Hè. En, uh, en, en dat vind ik ook tegenwoordig het fijne van... Uh, bijvoorbeeld dat je op, op Twitter of zo... Hè, nou, ik heb heel, hier wel vaak over Harald Doornbos gehad... die volg ik dan liever als het gaat om Syrië... omdat ik gewoon weet dat hij daar heel veel tijd doorbrengt... en ook ja, goed weet uit te leggen wat de andere kant van de medaille is. Hij is ook heel kritisch op die inzamelactie... die er in Nederland is geweest... Weet je, dan, dan weet je, oké, okay, het zou hem niet overkomen, denk ik. Maar mensen die gewoon voor een itempje naar Kenia uh, vliegen. en dan inderdaad ook nog niet eens naar het land waar het gebeurt. Ja, dan weet je dat ze zich er onvoldoende in verdiept hebben. en dus in dit soort uh, vallen lopen. Ja. Ja, ik vind, het, ik vind het wel eigenlijk wel humoristisch ook. En het is ook wat ons zegt, we, we weten het allemaal wel. Er is niet zoveel meer aan het verhaal toe te voegen. Oké, okay, ik heb een idee. Uh, wij gaan met z'n drieën naar het Rijksmuseum. Ja. En op weg naar naartoe zetten we Radio 10 Gold op op de radio. Met Bruce Springsteen. Oh, me ja. draaien dat uh, <laughs> Waar draaien Die ze niet. Nou, nou, hoor. misschien I'm on fire of zo. Oh. Of, hey little girl, is your daddy home. Ja. Um, dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Marianne Zwageman en Tom van Lint, We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Met Simons. Dat is een mooi verhaal. Want er was een, uh, uh, iemand op de achtergrond bij goede tijden, slechte tijden. Die had een bepaalde scène geschreven. Die dacht, nou weet je, ik zet daar gewoon wat muziek onder van een artiest die ik meegenomen uit Amerika, met Simons. Nooit had iemand daar wat van gehoord. En er kwam ontzettend veel reactie op en uh, nu is de man ineens uh, wereldberoemd. Vroeger moest hij nog gewoon liftend terug naar Amerika. En tegenwoordig kan hij gewoon een ticket kopen. met Simons van de Radio 1 CD van deze week. Die heet Pieces. Je hoort het liedje Let Me Go On. know me, how I'm bound to get lonely, once left to wait, we go out, we are bound to get wasted, settle down and just taste it, before it's too late, pass with tales of our responsibility, Let me go, let me go, let me go on So it goes and I gotta be honest Better get on this before it slips away The day will come for realizing potential It's really not so suspenseful Get left for bills to pay Stop opportunities Of youth being wasted on the young I got a plan to fight the fire on your tongue So let me go, let me go, let me go on Let me go, let me go, let me go on Life's too short to take people at the word of all you've heard And everyone I know says once a season that they got a reason To change Usually they just rearrange So let me go, let me go Let me go on Let me go Let me go Let me go on so Let me go Let me go on. No Timons dus, let me go on. Het staat op de radio 1 CD van deze week die heet. Pieces. Um, we gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Ik moet eerst even terugkomen op uh, gisteren, want er was wat commotie over de antwoorden die gegeven waren. En zou de jury het nou goedkeuren of niet? Uh, nou, we zaten gewoon met de tijd. De jury heeft beraadslaagd en er zijn gisteren nog twee antwoorden goedgekeurd. Um, dat was die vraag over uh, het ministerie van Begrotingszaken, zei geloof ik de kandidaat. En uh, het moest zijn het ministerie van Financiën. Nou, dat hebben we goedgekeurd. Want immers de minister van Financiën gaat over de begroting. En uh, die voetbaltrainer, uh, we zochten eigenlijk de trainer van uh, Sparta, maar uh, uh, inderdaad, Cerkelen Brugge had het trainer ook aan de dijk gezet. Fouke Boy, uh, dus ook dat antwoord is goedgekeurd. Twee uh, erbij dus, en dan komen op een totaal van 144. En ik zie de kandidaat van vandaag <laughs> nu toch even uh, een klein stukje inzakken. Mieke Zatoff, 50 jaar het Halfweg. Ja. Uh, maar ja, goed, uh, we beginnen gewoon weer met de schone lei. Dus het kan alle kanten op. Uh, was jurist, maar uh, nu eventjes niet aan het werk. Nee. En wat nee. doe je dan? Uh, thuis gewoon ben ik. Een beetje quizzen. Ja, en een beetje quizzen, het nieuws volgen. <laughs> ja. Oké, okay, nou ja, goed, dat gaan we gewoon kijken hoe ver je komt. 144, dat is de uitdaging. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen, daar komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Being wrong once. Pyongyang komt met de zoveelste bedreiging in korte tijd aan het adres van Amerikanen. Noord-Korea heeft de Verenigde Staten nu ook formeel bedreigd met een nucleaire aanval. Internationaal zijn er grote zorgen dat het conflict tussen Noord en Zuid-Korea uit de hand loopt. Het Staatspersbureau meldt dat het Noord-Koreaanse leger de definitieve goedkeuring heeft gekregen voor aanvallen op Amerika. So we will continue to take these threats seriously. Ja, Noord-Korea dreigt al een tijdje met nucleaire aanvallen, onder andere op de Verenigde Staten. En de dreiging wordt steeds groter. Hier is vraag 1. Hoe heet het eiland waarop de VS een raketafweersysteem bouwt? Nee, pas. Het is uh, Guam, uh, ja. Oceanië ligt het. En daar is al een Amerikaanse legerbasis gevestigd. Vraag 2. De Verenigde Staten hebben een marineschip gestuurd naar de kust van Noord-Korea. Dat schip is vernoemd naar een oud-politicus... die een aantal jaren geleden ook nog meedeed aan de race om het presidentschap. Hoe heet dat schip? Um... Elkor, <laughs> Dat had het gekund, ja. Het is hier ja. van een oud politicus. Nee, het is de USS John McCain. O, oh, John McCain. Het marine-schip patrouilleert in de zee bij Noord-Korea. Het schip kan met standaard raketten de middellange afstandsraketten van Noord-Korea neerhalen, is de bedoeling. Mochten die worden afgeschoten. Vraag 3 is altijd een kop uit de krant, die lees ik voor. En uh, u krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen waar die kop dan bij hoort. En aan u de taak om de combinatie te maken. We staan voor een nationale ramp. Dat is de kop. We staan voor een nationale ramp. Gaat dit over één, de Spaanse prinses Christina, die medeverdacht is in de fraudezaak van haar man... die een schok in Spanje heeft veroorzaakt... Twee, het extra geld dat minister Schippers vrijmaakt voor onderzoek naar dementie. Een probleem dat door de vergrijzing de komende jaren steeds groter zal worden. Of drie, het overleg tussen Servië en Kosovo over de status van het noorden van Kosovo. Dat gisteren weer mislukte, waardoor spanningen in de regio aanblijven. Nou, dat is volgens mij twee. Schippers hè, en ja. dementie, dat is inderdaad goed, een kop uit de volkskrant. Vraag vier, minister Schippers maakt dus extra geld vrij om onderzoek te doen naar dementie. Om hoeveel euro gaat het? 32,5 miljoen. Ja, dat is goed. Geld is bedoeld voor onderzoek. Het actieplan Dementie, waar dit extra budget onder valt... moet volgens de minister de komende acht jaar... een besparing van 3 miljard euro opleveren. Vraag 5 is het geluidsfragment. Luister goed, wie is hier aan het woord? Wat je zult moeten doen is zorgen dat als jongeren een opleiding gaan kiezen... dat je goed met de jongeren kijkt van... heeft deze opleiding ook echt wel kans op de arbeidsmarkt later... of moet je misschien toch een andere keuze maken? Um, dat is Mirjam Sterk. En dat is goed. Oud-CDA-Kamerlid benoemd tot ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid. Vraag 6. Hoe hoog is het percentage jeugdwerkloosheid op dit moment in Nederland? Mm. 48 procent? Oeh. <laughs> dat zijn Spaanse waarden. Ja, Spaanse waarden. Ja, waren dat. Dat is geloof ik de helft inderdaad. Ja. Nee, er uh, is hier 15 procent. Nog best veel, uh, maar nog niet zo erg als in Spanje inderdaad. 15,5 geloof ik om precies te zijn. Ze dus krijgt twee jaar de tijd om dat percentage terug te dringen. Trouwens, Mirjam Sterk. Laatste vraag. Maximaal nog vier punten te verdienen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus geen persoon, maar een onderwerp. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Let goed op. Zeg stop als je weet wat het is. Nu eerst de aanwijzingen. 4. Mijn toekomst verloopt ondanks mijn naam nog niet gesmeerd. 3. Fans willen juist mijn oude vertrouwde ik. Stop. De Kuip... Volgende aanwijzing zou zijn, een nieuwe versie van mij zal duurzaam worden... maar kost wel 313 miljoen euro. En voor één punt, het is nog steeds niet duidelijk of Feyenoord mij alleen gaat renoveren... of dat ik helemaal nieuw word gebouwd. Inderdaad, daar weer snel bij, de Kuip. Dat is inderdaad goed. Dan komen we in totaal op zes, maar dat betekent wel dat er 24 goed moeten zijn zometeen. Ja, dat wordt echt moeilijk. Dat wordt zeer lastig, maar we gaan toch kijken hoe ver we komen in deel 2 van de quiz.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 De stelling. Het geautomatiseerde geldverkeer is te kwetsbaar. Klanten van ING wisten gisteren niet wat ze zagen toen ze wilden gaan internetbankieren. Het saldo klopte niet en bedragen waren meerdere keren bijgeschreven of ook afgeschreven. Ook bij andere banken hebben zich in het verleden problemen voorgedaan waardoor mensen niet konden internetbankieren of verkeerde afschrijvingen zagen.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 We zijn terug bij Mieke Zato. 50 jaar het halfweg. Um, ja, 6 uh, in deel 1 van de quiz. Nou, Dat biedt vaak wel perspectief op meer. Maar ja, want er is een hele goede kandidaat. 144. Hij was ooit uh, finalist. Hè? Uh, uiteindelijk heeft hij niet gewonnen toen. Maar het geeft een beetje aan dat hij, uh, dat hij wel wat kan. Um, dat betekent dat er nu 24 goed moeten zijn. Dat wordt in de tijd heel lastig. Maar we gaan toch gewoon kijken hoe ver we komen. 90 seconden de tijd. Ik stel de vraag, dan het antwoord of pas. Daar komen ze. De nationale nieuwswist. Op welke datum zal koningin Beatrix haar laatste mediatoespraak houden? 29 april. Goed, hoe heet de Franse ex-minister die toegaf een paar ton op een Zwitserse rekening te hebben staan? Cahuzac. Goed, in welke plaats werd gisteren geprotesteerd tegen het sluiten van de gevangenis? Ehm. Um, Amsterdam. Heer Hugo Waarts oh. van het reddingspakket van 10 miljard voor Cyprus... zal hoeveel miljard van het IMF komen? 1 miljard. Goed, welke bierbrouwerij verhoogt de prijzen voor bier in de horeca? Heineken. Goed, in welk land werd gisteren een rechtbank bestormd door de Taliban? Afghanistan. Ook dat is goed, welk bedrijf stopt in maart volgend jaar... met de sponsoring van de schaatsport? En Essent. Goed, minister Opstelte wil meer mogelijkheden... om mensen met wat voor beroep disciplinair te straffen. Rechters. Goed, wat willen NS en ProRail met speciale camera's opsporen in de Schipholtunnel? Uh, Hittemetingen. Goed. Een handelaar van welke bank bekende gisteren miljardenfraude? Pas. Goldman Sachs. In welke Nederlandse stad zijn de files het langst? Stad. Rotterdam. Groningen. Hoeveel jaar cel is gisteren geëist tegen de 17-jarige jongen... die een aanslag op de Amsterdamse rechtbank pleegde? 15 jaar. Goed. Welk theater viert gisteren het 125-jarig bestaan? Carré. Goed. In welk land begon gisteren een groot onderzoek naar kindermisbruik? Pas. Australië. Het contract van welke NEC-speler is ontbonden? Pas. Even de Snow. In welke stad krijgen spijbelaars 10 euro boete per gespijbeld uur? Den Haag. Amsterdam. Welke Bayern München-speler komt dit seizoen mogelijk niet meer in actie... vanwege een spierblessure? Pas. Kroos. Is dat welke gemeente heeft de eigenaar van een verwaarloosde camping... een boete opgelegd van 200 euro per dag? Utrecht. Dat is goed. Utrecht zat nog in de knal, dus die tellen we mee. Um, het zijn er geen 24, we wisten dat dat al bijna onmogelijk was. 11 uiteindelijk, kom je op 66. Nou ja, niet slecht. Ja, helaas. Maar, maar niet genoeg. Nee. Is de teleurstelling erg groot? Of? Nee hoor, ik had het gisteren al gehoord. Ja, want hij zat sowieso al hoog, he, inderdaad. Ja. Dus ondanks nog even die twee waar discussie over was. Nee, nou ja, goed, nee, het zijn de harde cijfers, we kunnen er verder weinig aan veranderen. Gaan we ook niet doen. Kaarten voor beeld en geluid gaan mee, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Nou, hartstikke mooi. Ja, en doe gewoon over een tijdje nog een keer mee. Ja. Okay, Dank en tot ziens. Goede reis terug naar Halweg. Prachtige Halfweg natuurlijk, door te kennen van de eerste trein. Ehm, um, eens even zien, eens even neus. Ik wil nog even uh, graag attenderen op uh, het feit dat wij straks uh, weer een aflevering krijgen van In de Praktijk. En Maarten Bleumens, onze verslaggever, is deze week in de kelder van het betaalde voetbal van Nederland. Hij vertoeft uh, in Emmen bij de FC Emmen. En uh, straks opnieuw een reportage van hem. Hoe is het toch om te functioneren in die eerste divisie? En we hebben natuurlijk weer een werklunch. En dat gaat dit keer over schuldhulpbedrijven. Dat allemaal na het NOS Journaal van 1 uur.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 Het NOS Radio 1-journaal. Dat is eigenlijk in het korte stad het hele verhaal. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.